1 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Lorraine was met haar nummer Euphoria de beste met 372 punten. Ze liet de Russische inzending en groepje oma's ver achter zich. Ook Nederland gaf de 12 punten aan Zweden. Lorraine won met een uptempo poplied en bijbehorende dansect, Ze was vooraf al de grote kans hebben voor de Eindzegen. De Zweedse zangeres werd in eigen land bekend door haar deelname aan Idols. Het is de vijfde keer dat Zweden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 Overdag veel zon en 18 graden op de Wadden tot 26 in het zuiden. In het Oosten later op de dag kans op een bij. Tweede Pinksterdag wordt droog met veel zon. Dat zover het NLW-journaal. Dan we bij verkeersinformatie de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en hoek Een file van 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En Lust, Lust Sarayra Groenhart. Goeienacht en welkom in Café Lust. Jongens, het is eigenlijk een, uh, een bijzondere avond, een bijzondere nacht. Want het is de nacht van Bart. Ik weet niet of je het een en ander voorbij hebt zien komen op televisie... of er iets over hebt gehoord op de radio. Maar deze week herdenken wij onze Bart de Graaf... onze kleine grote man, die tien jaar geleden... Overleed. En nou dat doen we op allerlei manieren. Dat uh, wordt gedaan op Nederland 3 vannacht, televisie. Ik ga het nog even over hem hebben. Maar ik denk, ik zat vanavond voordat ik deze kant op kwam... keek ik uh, wat televisie en daar kwam de documentaire van Bart kwam voorbij. Bikkel, op Nederland 3 ook weer. En ik kijk, ik heb die documentaire al een aantal keren gezien natuurlijk... als uh, medewerker van BNN. Maar ik keek hem weer en opnieuw had ik weer respect. En opnieuw had ik weer een soort bewondering, Nou ja, niet een soort, zeg maar gewoon bewondering... voor die jonge man die wist dat hij misschien niet zo oud zou worden... omdat hij ontzettend ziek was. En die alles uit zijn leven gehaald heeft. En toch echt heeft gedurfd om altijd maar tegen zijn grenzen aan te leven. Om zijn grenzen te ontdekken. Om te kijken hoe ver kan ik gaan. Hoe veel plezier kan ik eruit halen. Hoe ver kan ik dit leven oprekken. En um, ik dacht, weet je, ik laat me inspireren daardoor voor de show vannacht. We gaan het hebben over grenzen. Op de goede manier grenzen en op de slechte manier. Op de goede manier dan heb ik het over experimenteren... met liefde, met seks en met relaties. Want daar hebben we het natuurlijk in deze show altijd over. Maar ook de keerzijde van die grenzen. Namelijk wat er gebeurt als je je grenzen niet goed kan aangeven... of als er iemand heel heftig over jouw grenzen gaat. Of jij dat bij een ander doet. Wat zijn daar dan de gevolgen van... Eigenlijk wil ik vannacht daar met jou over praten. Maar om het even neer te zetten, want grenzen is toch een beetje... Een... Het is een beetje een abstract onderwerp. Wat zijn dan grenzen? En weet jij hoe je ze moet aangeven? Nou, als een van de twee verder wil gaan met seks... dan denk ik dat je moet kijken naar de persoon die het minste wil. Ik denk dat het niet altijd duidelijk is... maar ik denk dat je het wel kan een beetje kan zien aan de persoon zelf... of die... Nog steeds blij kijkt, omdat hij een beetje onzeker gaat kijken. Ja, ik vind wel belangrijk als iemand de grens aangeeft. Want dat zou ik zelf ook doen bij iemand. Door uh, gewoon te zeggen, van we gaan niet te snel, nu kunnen we het misschien wat rustiger doen of zo. Nou, dan uh, zou ik zeggen van nou ja, als je echt van me houdt, dan wacht je op me. En je moet respect voor meisjes hebben. En zo niet, dan kan hij uh, kan gaan. Ik vind dat als meisjes nog gaan, zou ik geven dat, dat juist goed is. Want dan. Uh, dan ik kan niet ruiken op afstand van, oh zeker, tot zover. Ja, grenzen. We kunnen het niet ruiken op afstand, inderdaad. Maar we kunnen er wel over praten. En ik wil vannacht met jou praten over grenzen. Hoe experimenteel ben jij? En heb je wel eens zodanig met je grens geëxperimenteerd... dat je achteraf dacht, oké, okay, hier heb ik dus spijt van. En dan hebben we het over liefde, seks en relaties vooral. Hè? Experimenteren, grenzen grenzen overgaan. Ik wil het van je horen. 0800 1121 0800 1121. Je mag ook smsen als je dat makkelijk vindt. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij en vertel mij dan hoe experimenteel je bent en of je wel eens echt over je grenzen hebt laten gaan. Heel benieuwd naar. Maar ik heb ook veel fijne muziek voor je, want het is zaterdagnacht. En je wil natuurlijk ook allemaal leuke dingen en bijzondere dingen. Dat zeg ik zelf dan maar dat het bijzonder is. Wil je horen, maar je wil af en toe ook even ontspannen. Met muziek, met een treintje Oosterhuis bijvoorbeeld. Met happiness. Snap ik hoor. Dat regel ik dan gewoon ook voor je. Ik weet nog vroeger als kind, als ik dan met mijn ouders mee ging naar een Surinaamse familiefeestje, dan uh, uh, vond ik het leuk om met nichtjes en neefjes te spelen, maar ik vond het ook heel leuk om bij de grote mensen aan tafel te zitten. Want naarmate de avond dan vorderde en er werd wat meer gedronken, dan ontstonden er altijd discussies over dan hele gevoelige onderwerpen. Dus stel je voor, uh, over politiek, altijd gevoelig. Zeker uh, uh, als het gaat over Surinaamse politiek, Nederlandse politiek, nou gevoelig voelen. Maar, maar ook roddels, ik bedoel, blijven mensen. En dan hoorde je, je hoorde nog eens wat. En ik als kind dacht ik, ik weet niet waar jullie het over hebben. Maar wat een spannend gesprek is het toch altijd. En dan vroeg ik wel in de auto naar huis. Aan mijn vader van mijn moeder zei ik, mama, ik hoorde dit en dit. Maar waar ging dat dan over? En, en heel vaak kreeg ik die van, ja, bemoei je niet met grote mensen dingen. Jij moet gewoon spelen. En soms, als ik mee mag luisteren met, uh, met uh, onze vaste rubriek Boyd's Bar waar ik mijn collega's uh, hoor praten over het onderwerp... dan krijg ik nog weer even dat gevoel. Dat ik denk, oh, wat, wat wordt daar allemaal gezegd? Wat een spannende ding, wat een openhartigheid. Alleen het fijne is, ik ben dus inmiddels groot, 29, lentes jong... en ik mag daarover mee praten, en jij ook. Dus dat is het mooie. 0800-121 als je wil reageren op Olaf, Arco, Edwin, Fleur of Naline... want die hebben het over de vraag of grenzen niet misschien momentopnames zijn... Bar. Grenzen. Kan je seksueel over iemands grens heen gaan? Uh, ja, ja zeker. Hoe dan? Door me iets te diep in te grenzen. Oh, ja, yeah. letterlijk. Of gewoon dat je, dat, je, dat je denkt in het tijd van de strijd een leuke tits te verkopen, maar dat, dat, dat iemand anders dat niet helemaal. Ja. Of dat iemand opeens in je gezicht spuugt omdat je ja. denkt van dat, dat vindt hij heel gaaf. Ja. Ja. Ja. En dat je ja. dan denkt van wat doe je nou? Ja, ja. Ja, dat, dat, ik heb dat één keer gehad. Had ik een klein, klein ietsje met iemand en die dacht, wil je, dat je dat wat? Ik het... Nee, ja, ja, hou je mond. En die dacht, um, um, oh, hij vindt het vast heel gaaf als ik hem in zijn gezicht sla. Dus die sloeg me in mijn gezicht. <tie> En daarna nog een keer. En daarna nog een keer. En toen heb ik hem echt kaart in zijn gezicht teruggeslagen. Maar, maar die was echt heel erg ver, verbaasd. Want dat had blijkbaar nog niemand bij hem gedaan. Toen, ja dat moet je gewoon niet bij me doen. Is dat een grens? Ja, dat is grappig ja, ja, ja. nou wel. Ja, zeker grens Het is af en toe wel moeilijk om, om niet te vergeten... dat voor iedereen zijn grens op een ander punt ligt. En, en ook voor jezelf. Ik, bedoel, ik zie mezelf heel graag als heel erg open-minded. En dan, af en toe dat je dan toch ergens tegen... Oh, Ach, misschien, misschien gaat dat zelfs voor mij dan weer te ver. Die golden maar, shower is zoals? niet nodig, <laughs> denk je dan. Maar doe, maak het eens concreet. Ja, ik zit te denken aan een voorbeeld waarvan ik dacht, boem is home. Maar <laughs> ze verleid? kom even niet op. Ik okay. heb wel een periode gehad dat ik heel erg op zoek was naar van waar ligt mijn grens. Dat ik wel heb geëxperimenteerd van hmm, soft SM, is dat wat voor mij? Hmm. En waar houdt soft dan op ook inderdaad? Ja, precies. Doen. Nou, dat hield echt ergens op. <lacht> ik heb zeker grenzen, Edwin. Jammer. Ja. ja, nee, maar ja, ik denk dat je gewoon altijd heel erg moet kijken wat de ander fijn vindt en wat jij zelf fijn vindt. En dan zie je snel nou genoeg of je over die grens heen gaat. Moet je het daar van tevoren over hebben? Nee, nee, nee, nee dat is misschien niet helemaal ja. handig. Nee. nee. Inderdaad, wat Naline zegt, achteraf. Dus dat je net mijn been brak. Dat was niet zo pijn. Ja. Nee, dat moeten we niet meer doen. Nee, maar, ja. maar het, het zijn ook van die, van die stomme, simpele dingen. Zoals een, was een meisje die werd echt woest, woest, geil Als je aan haar, aan haar vingers sabbelde en, en beet. En, die, en toen deed ik dat daarna met een ander meisje. Die, die kreeg echt een slappe lach. Zoals, gast, wat ben je aan het doen? Doe <laughs> hey. ja. Dat is ook gelijk de sfeer uit. Met, met, een, met een gast, echt een hele knappe gast. En die, toen gingen we zoenen. En het was echt net alsof ik met een door met, de, met de veel speeksel oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. bezig. Dus ik zie dat we doe even subtiel. Anders, uh, anders gaat het niet werken. Nee. Ja. Maar ja. ik ben er zelf ook wel een redelijke sekschameleon in, moet ik zeggen. Met de ene persoon ben ik zo anders. Met dan ben ik echt woest dominant euh, door de kamer gooien. Rijden met de ander het toch een Help stuk liever en kriebelen. Ja. Dus het ligt eigenlijk gewoon aan de persoon waar ja. je mee bent. En aan het zijn. Ja. Ik denk dat je op het moment ook al heel erg jezelf mee kan laten nemen door iemand. Omdat je dan achteraf denkt: van heb ik dat echt dusje. gedaan? <laughs> ja. Ja. Ja. Heb, je dat, heb je dat wel eens gehad dan? Uh, ja, wel. Ja. ja, denk het wel. Maar ook was okay. dat je echt dacht: van nou, dat, dat je van, of, of bijvoorbeeld een White is niks voor mij, of die gast is niks voor mij. Totdat je, Tot je hem je... ontmoet? Ja, ja, of inderdaad dat je dan toch met iemand ja. meegaat, of dat je. Ja, ik denk wel dat dat, uh, dat dat sneller gebeurt dan dat je zelf zou denken. Ja. Arco, ja. okay, jij had toch ook nog een vraag aan Sarayda? Sarayda, welke grens moet jij nou echt nog eens op gaan zoeken? Oh, Arco, het is toch altijd heerlijk. Als jij mij vragen stelt. Nou, Arco. Ik kan je vertellen, ik heb dat ook al vaker in deze show verteld... dat uh, ik ben nooit zo'n ster geweest in de lange relaties. Om allerlei redenen, hoor. Ik wilde me niet binden. En, en na een tijdje vond ik niet meer leuk. En... Al dat soort nou ja, allemaal dingen, allemaal van die goede, slechte, slechte, goede redenen... om niet te lang met iemand in een relatie te blijven. Maar sinds enige tijd, langer dan een jaar... dat is voor mij echt, wow, langer dan een jaar... heb ik dus een superleuke relatie. En op een bepaalde manier uh, is dat ook een grens die ik opzoek bij mezelf. Van hoe... Hoe, hoe lang, en dat heeft niks te maken met hoe lang kan ik monogaam blijven? Want ik denk dat ik heel lang monogaam kan blijven. Maar hoe lang kan ik het zelf leuk houden met iemand? Hoe lang ben ik zelf leuk binnen een relatie? En dat is niet een grens waarvan ik zeg van nou, ik weet waar het eindpunt van die grens ligt. Want ik ben dat gewoon elke dag aan het aftasten. Als je een, een grote mensen serieuze relatie hebt. waarbij je tegen elkaar zegt: ik hou van jou en ik vind jou belangrijk en leuk. en laten we het proberen lang met elkaar vol te houden. En laten we er echt voor gaan, dan. Dan, dan moet je daar ook allerlei grenzen in opzoeken. Namelijk, de, ik, mag, ik zeg niet meer zo snel. dat zei ik daarvoor natuurlijk wel van... Uh, nou, nou, ik ben nu verveeld. Dus nou, dan gooi ik nu de handdoek in de ring. Dus wat dat betreft zijn er nog veel grenzen op te zoeken. Maar ja, als ik Arko zo hoor... dan, dan, dan, dan wil hij waarschijnlijk dat ik zeg... ja, welke grens moet jij nog opzoeken? Anale seks of zo. Dat, dat is eigenlijk waar ze natuurlijk op doelen. Bij Bortsbaan. Maar dat zeg ik dan niet. Ik zeg lange relaties. Dat uh, zijn, zijn, zijn mijn grenzen. Goed. Jouw grenzen. Daar ben ik ook benieuwd naar. Uh, in Boys Bar kwam voorbij dat uh, je met verschillende personen... verschillende grenzen hebt. Dat zei Arco. Ik ben een soort relatie -chameleon. Is dat zo? Heb je bij de ene persoon dat je veel verder durft te gaan over je grenzen... en bij de andere persoon bijna niet? Ervaar je dat ook zo? 0800-1121. 0800-1121 voor dat verhaal. SMS. mag ook. Doe dat naar 9090 Tik het woordje lust in, laat een spatie vrij en dan je verhaal. Straks gaan we bellen met Wil Berghuis, onze huisseksoloog, over grenzen tussen de lakens. Maar eerst The Beautiful Life van James Morrison. 1, 2, 3, 4 I was born with tears in my eyes like everybody else I know Kicking and screaming and all I could see was a light in a world so cold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 in LUS praten we over grenzen. Een nog wat vaag onderwerp. Maar we gaan het hebben uh, tot en met vier uur vannacht over grenzen in je liefdesleven, grenzen in je seksleven en grenzen binnen je relatie. En dan als we ons richten op vooral dat liefdesleven, dan is er eigenlijk maar één vrouw die we kunnen bellen. Wil Berghuis, goedenacht. Ja, hallo, goedenacht. Wil, meteen met de deur in huis vallend. Ja. Hoe belangrijk zijn grenzen voor een goed seksleven? Ja, die, uh... <laughs> ik spreek altijd over wensen en grenzen. Dus uh, dat zijn eigenlijk de basisvoorwaarden van een relatie, maar ook van een seksuele relatie. Dus die zijn uh, tamelijk belangrijk. Je kunt grote problemen krijgen als je over grenzen of uh, heen gaat of geen rekening houdt met iemands wensen. Nee, wat kom je daarvan tegen in je praktijk? Als je zegt grenzen en wensen, allebei belangrijk. Mm -hmm. Maar welke problemen kunnen er dan ontstaan als een van de partners uh, de grenzen van de ander niet... Uh, in het vizier heeft of niet respecteert. Ja, yeah. ja, dat zijn twee verschillende dingen. Je moet het ook weten. En je moet uh, ook beide moet je in staat zijn om je grenzen aan te geven. En dat merk ik nogal vaak. Dat mensen bij mij komen en dan zeggen van ja, ons liefdesleven, ons seksleven, dat loopt eigenlijk niet zo. En dan blijkt dat het vaak te maken heeft met een van de twee die niet goed, of niet voldoende duidelijk uh, de grenzen aan kan geven. En uh, dat moet je natuurlijk ook kunnen. Je kunt het uh, ergens wel niet mee eens zijn en iets niet prettig vinden, maar. Ja, dat, dat moet je ook kunnen vertellen, dat moet je ook kunnen aangeven... en dat is voor heel veel mensen ook vaak nog heel lastig. Ja, waarom vinden we het moeilijk om te zeggen van... Uh, bijvoorbeeld binnen, binnen ons seksleven van... nou ja, dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. Ik ja. vind het leuk als je dit doet, maar ik vind het niet leuk als je dat doet. Waarom durven ja. we dat niet zo goed? Ja, dan moet je toch een bepaalde mate van assertiviteit... Uh, dan moet je over de zeggen voor jezelf op kunnen komen... Maar er ligt ook nog een stuk. Je moet ook zelf weten wat je, wat je prettig vindt en ja. wat je niet prettig vindt. En, en dat is ook voor heel veel. Ja, nou, nu hoef je niet jongen onervaren voor te zijn. Maar ik zie het wel vaak wat meer bij jonge mensen. Die nog geen idee hebben waar hun grenzen liggen. En uh, van alles proberen, maar dan achteraf merken van ja, dit, dit vind ik niet prettig. En dan moet de boel weer teruggedraaid worden. En dat kan niet altijd, hè? Dat is best nee. moeilijk soms, hè? Ja. Dat als je ja. eenmaal een bepaalde grens over bent gegaan, dan. Is het moeilijker om daarna te zeggen, nou, ik weet dat ik de vorige keer zei dat we dit kunnen doen, maar ik denk nu eigenlijk toch dat met terugwerkende kracht dat ik het liever niet zo wil. Nee, nee, nee. Dat kan voor een partner weer enorm teleurstellend zijn. Zo van, ja, dat had je dan ook wel eerder kunnen zeggen. Of waarom heb ik er toen niks van gemerkt? Of ja. dat leek mij nou juist zo leuk en jou vond, jou vond het toen ook een goed idee? En, en ja, dat, dat soort uh, ja, misverstanden, conflictjes, die kunnen dan, uh, kunnen dan wel ontstaan. En ik vind, uh, er zit natuurlijk altijd een grens aan. En zeker bij het vrije is dat een belangrijke grens. Uh, dat je uh, jezelf goed in de gaten houdt. En dat het uh, geen pijnlijke, uh, en, en dan kan het niet alleen lichamelijk pijnlijk zijn, maar ook psychisch pijnlijk gebeuren wordt. Zo van, ja, ik, ik hou mijn grens eigenlijk, daar ga ik overheen om die anderen plezier te doen. Ja, dat vind ik geen, geen goede. Nee. Nu moet ik je vertellen, Wil, dat uh, ik ben inmiddels 29, maar toen ik uh, een tiener was en begin twintiger, had ik een soort, ik, nou ja, ik noem het inmiddels maar waanbeeld van de liefde, dat echte liefde was dat er geen grenzen bestonden als je met uh, de liefde van je leven was. Dat alles grenzeloos was, dat je alles deed voor elkaar. Nou, ik wil de vreselijke woorden totale opoffering, zou ik ja. heel even naast me neerleggen. Maar ik dacht, ik heb dat echt een tijd gedacht. Ja. Als je echt van elkaar houdt, dan doe je alles voor elkaar. Alles! Ja, ja, ja. <laughs> Ook al werkt dat niet helemaal voor je. Nee, nee. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat denken. En zo een relatie instappen. Zo van, ja, dan doe je dus alles voor elkaar. Ja, dan verder niet nadenken over hun eigen belangen daarin. Of dat wel goed is voor jezelf. En, en, en soms kan dat ook veranderen. Ik bedoel, ja, grenzen hebben ook vaak te maken met uh, ervaringen en met uh, normen en waarden en met andere mensen. En ja, dat blijft in je leven ook niet altijd hetzelfde. Dus nee. daar kom je ook pas achter als je wat ouder bent, denk ik. Van ja, dat, um, dat is toch niet altijd of dat je bedacht had. En, um, en je kan jezelf daarin, gelukkig uh, kunnen we ons daarin uh, corrigeren. En dat is ook helemaal niet erg. Nee. Nu kan het ook zijn dat je de grote liefde van je leven tegenkomt... en uh, alles is perfect aan hem of aan haar. Maar de, diegene heeft één of twee dingen waarvan je denkt... ja, daar kan ik, daar kan ik helemaal niet mee. Ik zeg maar wat. Uh, de grote van, de liefde van je leven, die bloot eigenlijk heel veel. Dat gaat over jouw grens. Je vindt het niet lekker rijk, ruiken in huis. Uh, maar ja, dat, dat, zo heb je diegene ontmoet. Of uh, de grote liefde van je leven, die... Uh, die houdt van uh, een beetje pornoachtige seks vooral. Dat mm -hmm. vindt uh, hij of zij het allergaals. Terwijl de ander denkt, nou ja, ik vind dat pornoachtige seks vind ik wel geil. Maar uh, het zou ook leuk zijn als we een beetje Bolton Beautiful seks doen af en toe. Ja, precies. Wat, wat, ja. Wat, wat doe je dan? Want de waarheid moet ergens in het midden liggen. Maar mensen ja. zijn ook wie ze zijn. Ja. Ja, nou dat, nou dat is nou een heel groot dilemma wat ik nou zeg maar dagelijks tegenkom. Hm. He, want uh, ja, in hoeverre mag ik mezelf zijn? En met daarin mijn eigen wensen en mijn eigen grenzen. En hoever, in hoeverre mag ik meegaan met mijn partner? Ja, dat blijft altijd een beetje zoeken. Dus dat, dat, soms is dat gewoon heel zakelijk onderhandelen. Van nou, wat vind jij leuk? Wat vind ik leuk? En dan proberen we tot een compromis te komen. Mm. En maar het allerbelangrijkste is dus dat je in contact blijft met elkaar. En dat je elkaar ja, respecteert. Dat is ook zo'n groot woord dan. Hè? Maar daarmee bedoel ik van dat je weet van elkaar wat de ander belangrijk vindt. En uh, dat je daar op een of andere manier rekening mee houdt. Nou ja, en dan is het denk ik al uh, de helft van de strijd gestreden. Want dan. dan... Ja, dan neem je elkaar serieus en dan weet je hoe je in elkaar zit en dan kun je daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Maar goed, de oplossing ja, zal dan wel ergens een soort compromisvorm zijn, maar dat is ook niet altijd erg. En je kan ook zeggen, ook... de ene keer doen we jouw ding en de andere keer hè, doen we het op jouw manier en daarin kun je ook een beetje variëren. Ja. Vannacht gaan we ja. het hebben over grenzen in de zin van uh, samen je grenzen verleggen met experimenteren, maar ook in de zin van uh, elkaars grenzen leren herkennen en uh, daar dan mee om te gaan wil. Heb je nog iets van uh, een gouden tip die ik in mijn achterhoofd moet houden? In alle gesprekken die ik ga hebben over grenzen. Want het is toch. Een grens is zoiets. Het is niet tastbaar. Het is een beetje nee. een vaag begrip, blijft het? Grenzen. Ja, grenzen, grenzen. Lijkt, dat lijkt het wel. En, en het is ook zo moeilijk. Omdat, wat ik zei, grenzen kunnen natuurlijk ook een beetje mee variëren. Mee vibreren. Dus het is ook niet altijd vast. Hè? Van, nou, dit vind ik. En dat blijft zo. Dus dat maakt het wel heel lastig. Nee, ik denk dat het sleutelwoord. Ook hier. Maar ja, dat is het vaak met, met, uh, met seks. Seks is ook. Communiceren, maar ook hier is het communiceren. Hou het contact met elkaar en weet wat je bezighoudt. Hè? En um, dan weet je ook van jezelf van... oké, okay, ik, ik heb die grens, maar mijn partner weet dat. Hè? Dus die kan er ook rekening mee houden en ik kan er zelf rekening mee houden. Dan, dat is denk ik het belangrijkste uitgangspunt. Als je het nu aangeeft niet communiceert, communiceert... Dan, dan kunnen er problemen ontstaan. Ik neem dat woord dan ter harte en ik slinger het meteen de eter in. Want vannacht mm -hmm. gaan we dus communiceren over grenzen. En dan wil ik eigenlijk meteen even bij jou thuis... of bij jou thuis in, de bij thuis in de auto... bij jou in de auto neerleggen. Wat zijn nou grenzen waarvan jij zegt... daar mag niemand overheen. Hoeveel ik ook van diegene hou. Hoe leuk ik het ook heb met diegene. Dit is voor mij een grens. Of, andere kant van het verhaal... ben je wel eens iemand tegengekomen... waar je ontzettend veel voor voelde... waarvan jij dacht... nou? We kunnen een grenzeloos bestaan samen aangaan. Maar dat jij in één keer een grens opgelegd kreeg. Van jouw partner waarvan je dacht, hè? Die zag ik niet aankomen. 0800-1121. Over de grenzen die je hebt gezet in je liefdesleven en in je seksleven. En de grenzen die je opgelegd kreeg. 0800-1121. Of even sms'en. Doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in. Laat een spatie vrij. En dan jouw ervaringen met grenzen.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 Sander sms mij dat de beste seks toch echt de seks is die grensloos is, en Petra sms mij ook en die zegt. Wanneer, waar je grens ligt, ligt ook vooral aan je partner... en de chemie die je hebt met je partner. Nou, je kan nog steeds meepraten door te bellen of door te sms'en. Bellen kan je naar eh, 0800-121 doen. En sms'en doe je naar 9090. Moet je even het woordje lust intikken, laat je een spatie vrij. En dan wat je standpunt is over grenzen. Grenzen die verschillen per situatie. Althans, dat is wat... Peter zegt, en Peter die uh, maakt dus wat mee op het gebied van grenzen. Peter, goeienacht. Ja, goeienacht. Peter? Ja, uh, absoluut. Het, het, het, het, het, het, het verschilt per situatie, maar ook van bij dezelfde persoon. Geef eens een voorbeeld van dat jij merkte bij dezelfde persoon dat de ene keer de grens daar ligt en de andere keer de grens hier? Nou, ik merk dat ik, bij mijn vriendin, uh, de ene keer uh, geeft zij ook gewoon aan van goh. Uh, niet, niet te snel, gewoon rustig de tijd nemen voor elkaar. Mm -hmm. En de andere keren is, uh, is, het, is het heel heftig. De, gewoon, gewoon, gewoon kort en heftig. en, en de, de ene keer en de andere keer. Uh, gewoon gewoon uh, rustig aan, heel lief en teder. Het verschilt per moment. Net werd ja. in Boitsbar uh, um, de vraag gesteld... wanneer moet je het eigenlijk hebben over grenzen? Doe je dat op voorhand of kan je dat beter achteraf doen? Wat vind jij beter? Ja, dat is een lastige. Mm -hmm. Aan de ene kant, uh, op voorhand kun je wel wat dingen aangeven. Maar mijn ervaring is dat je dan op het moment dat je die grenzen aangeeft, ga je ze toch ook opzoeken. Uit nieuwsgierigheid? Ja, gewoon uit nieuwsgierigheid. Goh, dat is wel je grens. Maar uh, is het wel echt je grens, kun je het een klein stukje verder gaan. Ja, ja, ja, ja. Zo is het wel, hè? Ja, zo, ja, zo werkt het voor mij wel in ieder ja. geval. Ja, we zijn toch altijd nieuwsgierig... Naar onze eigen grenzen, maar ook naar de grenzen van uh, de mensen waarmee zijn. En je kan een grens natuurlijk alleen maar, um, ja, die wordt alleen maar concreet als je hem gaat aftasten. Die grens. Nou, ja, dat, dat. hé, hey, en ik hoorde ja. van, uh, van mijn producer, uh, zo vlak voordat jij uh, aan de telefoon hing, dat jij ja, ook wel eens op feesten het een en ander meemaakt qua grenzeloosheid. Nou, Laten we zo zeggen, ik ga niet zo heel van naar feest. Ik ben zelf disjockey, dus ik kom wel op veel feesten, maar dan sta ik achter de draaitafels. Oké. Okay. Um, maar ik was toevallig vanavond op een feest. En ik voor een, uh, daar presenteerde ik ook een radioprogramma voor een, uh, voor een internetstation. Oké. Okay. En op een gegeven moment zitten we te presenteren. En letterlijk achter ons uh, zat, zat, zat een, een, een man zijn vriendin te vingen, op een feest. Op een feest, ja. Oké, okay, nu moet ik een vraag stellen en die vraag die zegt ook heel veel voor mij. Maar was dat een fetishfeest of was het gewoon een soort uh, donderzaterdagnacht, we staan ergens in een club een beetje... Of was ja, het een het feest waar, een... waar je het, het hoe raar ook, omdat het een fetishfeest was, waar je het misschien wel zou kunnen verwachten? Ja, het was een, het was een strandfeest. Oké, okay, dat, dat is geen fetishfeest per se. In, nee, het was, het was geen fetishfeest, nee. Maar... Het, het, het, ik, ik heb wel niet, het duurde geloof ik 12 uur, ik ben om halfstal zijn weggegaan, want we konden tot 11 uur uitzenden. Uh, maar het, het werd wel, er werd, werd een aantal mensen gedroeg, Er is dan redelijk grensloos. Ik heb inmiddels aardig wat meegemaakt, maar ik had toch wel even, even een paar keer in mijn ogen geknipperd van ja, ja. gebeurde dat echt ja en jij was op dat moment live radio aan het maken ja. nu uh, zijn wij een paar weken terug waren wij live vanaf het grootste fetishfeest van Europa wasteland en dan gebeurde ook van alles van dit soort dingen en ik moest heel erg scannen van wat ga ik nou vertellen op de radio wat ik zie en wat ik meemaak en wat um, uh, dus wat ga ik nou beschrijven en wat, wat kan ik beter achterwege laten en ik heb uiteindelijk toch veel beschreven Um, maar zeg jij dan iets in je show? Ja, we, ja, we, we, we hebben het er echt gewoon letterlijk gezegd, Goh, in, in, tussen, we kijken even achter ons en uh, er er gewoon, uh, ja, we kunnen, we kunnen er omheen draaien maar het wordt te, er zit gewoon de fans en wijf te <laughs> Subtiel, zit de fans z'n wijf te vinger. En vind je dat dat te ver gaat? Is dat een grens die wordt overschreden door die ja, twee mensen? Dat, dat, ik vind dat, dat dat te ver gaat. Ik bedoel, dat je dat doet, prima. Maar uh, get a room. <laughs> de, het ouderwetse get a peep room, gewoon dacht jij. Ja, ik, ik denk, ja, weet je. Kan ik me wel ja. iets bij voorstellen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Hey, tof dat je even belde. Uh, zo uh, de ene radiomaker belde, de andere radiomaker. Altijd heel leuk. En uh, ja. ik hoop dat je nog blijft luisteren. Want tot vannacht vier uur praten we over... Grenzen grenzen en wensen, zoals onze Wilberghuis ook zei. Grenzen en wensen. En ik wil eigenlijk van jou horen. Ben je heel experimenteel? Ben je iemand die je grenzen opzoekt als het gaat over liefde en seks? Of ben je iets behoudender? Omdat je denkt, ja, ik wil niet over mijn grens heen vallen. Ik wil niet te ver gaan. Ik wil geen spijt krijgen van dingen. Hoe sta je wat dat betreft in het leven? Hoor ik heel graag van je. 0800 -1 -1 0800 1121. Dat kan ook ge sms worden. Doe dat naar Lust. Oh, nee, naar 9090, sorry. 9090. Daar moet je naartoe sms'. toe het je Lust in. En dan of je experimenteel bent of juist behoudend. Dan gaan we straks bellen met Esther die ons uitlegt hoe het geloof en de grenzen van het geloof haar juist alle vrijheid tussen de lakens geven. Dat allemaal naar Letten Adams. You can reach me by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 Care if you can. een van de meest abstracte, maar toch ook duidelijke onderwerpen die we ooit hebben behandeld in de lus. Maar ik vind hem heel belangrijk. Vannacht praten we over grenzen. Het aangeven van je grenzen. Wat op papier altijd heel makkelijk is. Oh, dit doe ik wel, dit doe ik niet. Maar zodra je in de praktijk bezig bent, in het dagelijks leven, is het, vind ik in elk geval, in één keer een stuk moeilijker. En dat zijn dan nog je eigen grenzen die je aan kan geven. Maar het kan ook zijn dat je door uh, een bepaalde geloofsovertuiging heb te dealen met grenzen die ergens op een ander moment... dan dat jij dat hebt bepaald, al zijn neergelegd. Esther, goedenacht. Goedenacht. Esther, wij hebben jou wel eens eerder gesproken in deze show. Um, jij schrijft het boek Hot Issues. En dat is een boek over de kloof tussen je geloof... en je seksuele verlangens. Ja, dat klopt. En vannacht praten we over grenzen. Esther, welke grenzen heeft de Bijbel neergelegd... als het uh, aankomt op seks en liefde? Um, nou, dat zijn eigenlijk uh, drie grenzen, <laughs> om het even heel concreet te maken. Um, allereerst uh, wordt seks heel erg verbonden aan trouwbeloven. Dus uh, niet dat je seks met iedereen hebt of gewoon een keer met iemand en dan uh, de week daarna weer met iemand anders. Maar in de Bijbel wordt seks heel erg gekoppeld aan een trouwe relatie. En trouw, eigenlijk... dat is dus één? Ja, trouw inderdaad. En uh, twee is dat. Uh, de grenzen ook liggen bij uh, dat je uh, niet egoïstisch bent in jouw, in jouw seksualiteit. Dus dat je niet uh, ja, dingen op seksueel gebied wil met een ander uh, puur voor je eigen bevrediging of voor je eigen uh, plezier. Oké, okay, daar komen we zo grens... op terug hoor. Dat vind ik wel echt een ja. super interessante grens. Daar komen we zo op terug. <laughs> En uh, ja, de laatste, maar het is eigenlijk uh, komt het wel een beetje voort uit, uit uh, de eerste twee... ...is uh, natuurlijk in het tien geboden staat pleeg geen overspel. Maar ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat je uh, hè, geen seks hebt met iemand... ...waarmee je uh, niet getrouwd bent, uh, waarmee je geen trouwe relatie bent aangegaan. En okay. dat zijn eigenlijk de, de, drie, uh, ja, de drie punten die je toch wel duidelijk uit de Bijbel kan halen. Ja, nu wil ik even, want jij zegt grens twee, je mag niet egoïstisch zijn... In, uh, in het liefhebben of in, het, in je seksualiteit. Maar heel vaak horen wij in deze show... van onze seksoloog Wil Berghuis onder andere... dat het oké okay is in je seksleven... om af en toe een beetje egoïstisch te zijn... omdat jij als mens het beste weet... hoe jouw genot voor jou werkt. Dus dat het oké okay is... Om, wel te communiceren natuurlijk, maar om een beetje egoïstisch te zijn. Zo van, ja. en, dat, en het dus ook belangrijk te vinden wat jij lekker vindt in je relatie of in, ja. uh, tussen de lakens. Maar wat wordt er dan bedoeld met die tweede grens uit de Bijbel? Je mag niet egoïstisch zijn. Nou, um, wat ik zelf denk uh, is dat je niet egoïstisch mag zijn ten koste van de ander. Dus Oké, okay, ten koste. Uh, ja, ik, ik dat is dat, uh, dat, dat je bepaalde dingen lekker vindt... maar stel dat jouw partner dat niet wil... of niet bij jou wil doen... of denkt van, gadverdamme, daar heb ik helemaal geen, uh, geen zin in. <laughs> dan moet je dus niet zo ver gaan... dat je dus over de grenzen van je partner gaat... en echt een beetje gaat eisen van... ja, het zal wel, maar ik wil dit gewoon heel graag... want ik vind het wel fijn... Uh, hè, en dat je dan die grenzen dus van de ander overschrijdt. Oké, okay, ten koste van. Dat vind ik een duidelijk verhaal. Esther, als jij deze grenzen zo neerlegt, hè? Ja. Um, zijn het dan grenzen die... Beperken of zijn dat grenzen die juist bevrijden, omdat het ook duidelijkheid geeft? Nou, ik denk dat heel veel mensen die de grenzen horen, dat die allereerst denken van dat het een beperking is, hè? Want, want er hangt toch een bordje een zweem omheen van, ja, je mag dingen niet, je mag geen overspel plegen, je mag geen uh, seks met jou en alle man wanneer je daar zin in hebt. Uh, maar als ik op mij persoonlijk kijk, dan denk ik dat het ook voor mij best wel bevrijdend was, omdat je heel duidelijk weet waar je aan toe bent uh, voor jezelf. Um, en dat zorgt er ook weer voor dat als je in een situatie komt uh, uh, waarin je dus een, een ja waarin iemand bijvoorbeeld zegt van nou ik wil vanavond wel wat met jou doen bijvoorbeeld, ja. op seksueel gebied. Ja. Dat je toch wel vrij zeker van jezelf al weet van hé, hey, dit wil ik wel en dat wil ik niet. En dat, um, ja dat gaf mij wel een soort duidelijkheid dat je niet meegaat in de waan van het moment of waarvan je denkt, ja dat, dat wordt nu van mij verwacht. Of uh, in de maatschappij uh, hoor je dat soort dingen te doen. Weet je, daar, daar was ik redelijk van, uh, vrij van eigenlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hé, hey, en als je dan eenmaal getrouwd bent. Je ja. hebt je partner gekozen en dan ben je getrouwd. Um, zijn er dan nog grenzen tussen de lakens, tussen jou en je man... volgens het geloof, volgens de Bijbel? Of is het dan van nou, uh, get your freak on. Je hebt je man gevonden of je vrouw en doe je ding. Alles kan en alles mag. Wow. Ja. Nou, ik denk, uh, ja, wat ik zelf denk is dat, dat uh, zolang jij en je partner uh, uh, het fijn vinden en oké okay vinden... dat er binnen het huwelijk ontzettend veel mag op seksueel gebied. En dat je dan gewoon lekker van elkaar mag genieten... Uh, uh, hè, zolang je dat allebei gewoon prettig vindt. Dus ik denk dat daar dan een heel, uh, ja, heel weinig grenzen zijn. Dat, uh, dus wel grappig dat je Tussen de Lakens noemt. Want er is net een nieuw boek uit dat heet Tussen de Lakens... Uh, van uh, dokter Kevin Leeman. Die heeft een boek geschreven over... Seks binnen het huwelijk, dan denk je, nou dat zal vast heel saai zijn. Maar als je het boek leest, nou ik krijg echt rode oortjes ja, van. Ja, ik krijg er zelf rode oortjes van. Ja, want hij is inderdaad heel erg relaxed. Over, nou zolang jij en je partner gelukkig zijn met je seksleven en, en bepaalde dingen fijn en lekker vinden, dan uh, geniet ervan. Weet je, vier het. Ja, vier het. Vier je seksualiteit, dat vind ik wel mooi. Ja, Esther, voor mensen die niet gelovig zijn en op dit moment zitten te luisteren en wel van zichzelf weten dat ze het moeilijk vinden om grenzen te stellen in sommige situaties. Dat is ook niet heel makkelijk. Nee, niet. Um, kan het geloof bijdragen aan het goed stellen van grenzen? Omdat eigenlijk de grenzen al door iemand anders bepaald zijn voor een deel? Um, ik denk het wel. Want uh, ja, we leven toch in, in een land waar er eigenlijk heel weinig grenzen meer zijn. Hè? In principe mag je gewoon doen wat je wil, uh, zolang je dat zelf maar gewoon leuk vindt. En ik merk ook wel dat, dat het gewoon lastig is om daarachter te komen. Van, ja, maar wat, wat wil ik dan? Uh, het probleem is met de seksuele grens, als je daar helemaal overheen gaat, dan kan je dat niet meer terugdraaien, weet je. Dan is het gebeurd en dan, dan heb je daar misschien wel voor de rest van je leven spijt van. Ik denk dat, dat het geloof best wel een kader kan geven van, hey, uh, denk bijvoorbeeld aan van, ik wil alleen seks met iemand uh, waar ik een vaste relatie mee heb en waar ik echt van hou, bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat is al dat een Dat is een grens die je zou kunnen ja. stellen. Uh, en dan voorkom je al dat je met iemand in bed belandt waarvan je achteraf denkt, oh, dit had ik echt gewoon niet gewild. Maar is het zo erg om fouten te maken? Is het zo erg om één keer in je leven in met iemand in bed te belanden... waarvan je denkt achteraf... hé, hey, jakkes, dat ga ik de volgende keer anders doen... of dat zou ik de volgende keer beter doen? Het leven is toch ook een beetje fouten maken? Ja, absoluut. Ik denk ook zeker... kijk, we zijn mensen, weet je. Mensen maken fouten. Dat, dat is... Uh, op, op elk gebied in je leven maak je fouten. <laughs> en daar leer je ook heel vaak weer van. Uh, maar ik denk toch dat er veel jongeren rondlopen... die uh, ja, niet een beetje spijt hebben... maar echt wel ontzettend spijt, weet je wel. En waar je dan in je volgende relatie... Uh, ...toch ook wel weer last van kan hebben als je, als je met iemand seks hebt gehad... Uh, uh, ...ja, wat gewoon een, een nare ervaring was of achteraf een nare ervaring... ...dan neem je dat toch wel weer mee in ja. de volgende relaties. Absoluut dus ik denk dat we dat ook niet, niet moeten onderschatten. We kunnen daar vaak heel stoer over doen van, nou ja, uh, jammer dan of zo... ...maar ik denk dat dat toch wel, uh, dat dat veel jongeren toch wel een beetje... ...ja, dwars blijft zitten op een of andere manier. Maar ja, uh, fouten maken we absoluut. Oké, okay. ik vind het een mooie vraag. De grenzen qua seksualiteit, die worden opgelegd door een geloof. Want we hebben het gehad over de Bijbel. Werkt dat beperkend volgens jou thuis? Of werkt dat bevrijdend? 0800 1121 0800 1121. Je mag ook even mailen. Doe dat naar lust.bnn.nl En Esther, ik wil jou bedanken dat we ja, even mochten melden. Heel mailen. graag gedaan. Ik Goeie. vond het leuk weer Ja, het is gezellig altijd, hè? Ja, zeker. Oké, okay, goeiedag. Doei.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 you just tremble inside then i know how much you want me that you can't Van Morrison hoor je met Moondance. Of hoorde je eigenlijk. Ik heb sms'jes binnengekregen. En ik krijg er twee binnen. Ze kwamen vlak naar elkaar. En ik denk misschien hebben ze iets met elkaar te maken. Allereerst een meisje. Uh, ze wil anoniem blijven sms mij. Ik heb wel grenzen. Maar die liggen bij mij verder als bij de gemiddelde dame. Oké. Okay. En vervolgens krijg ik een sms'je van Ramses. En die zegt... Mijn ex kende geen grenzen. Ze deed alles wat ik wilde in bed. En alles wat zij wilde. Het was altijd een verrassing. Maar nu ben ik toch wel blij dat het mijn ex is. Waarom ben je blij dat het je ex is? Als het blijkbaar zo experimenteel en, uh, en, en grensloos was. Ramses, misschien wil je ons nog even bellen. Dat kan. 0801121, Dan kan je jezelf even toelichten. 0800 121 Vannacht in Lust hebben we het over grenzen. Serena, goedendag. Goeiedag. Serena, jij begon vijf jaar geleden aan een BSD-relatie. Nee, een BDSM-relatie. Oh, BDSM-relatie. <laughs> Excuse. Ja. Ik heb het dan niet goed doorgekregen. Wat is een BDSM-relatie? Uh, het is gewoon een chic woord voor SM. Een chic woord voor SM? Ja. Oké. Okay. Vijf jaar geleden ben je daarmee begonnen. Hoe begin je daarmee? Met, met SM? Uh, ja, ik ben met mijn ex begonnen daarmee. Maar hoe ontstaat zoiets? Ik ben altijd zo benieuwd. Dat was, met je ex toen had je nog een relatie, stel ik me voor. Ja, toen had ik nog een relatie voordat ik bij mijn huidige partner ben. Oké, okay, je hebt nu een nieuwe, nieuwe relatie. Ja. Maar hoe, wie is de eerste die daarover begint? En wanneer is dat? Is dat als je met z'n tweeën op de bank uh, uh, een Jim Carrey <laughs> film kijkt en in één keer denkt... Weet je, schat, we moeten het eens proberen met zweepjes. Hoe begint dat dan? Nee, wij, bij ons begon het heel per ongeluk. Wij kwamen op een feest binnen, midden in Amsterdam. En dat was een fetisch feest. En wat ontstond er toen in jou, toen jullie daar samen binnenkwamen? Om het heel bot te zeggen? Mm -hmm. Ik werd er gewoon gel van. <laughs> en toen dacht je, maar dan is er nog een verschil. Je kan ergens geil van worden. Maar je hebt toch ook de stap gezet, samen met destijds je ex... om het ook te gaan proberen, om ermee te gaan experimenteren. Ja, en bij ons was het gewoon een kwestie van verstand op nul en gewoon doen en proberen. En tuurlijk, wij maken fouten, maar daar leer je van. Ja, nu is het super interessant. Ik heb voor Spuit en Slikken natuurlijk best wel um, ook op vettesfeesten rondgescharreld. En ja. bondage en SM, dat gaat, hoe het, hoewel het er niet altijd zo uitziet, dat gaat juist heel erg over grenzen, toch? Ja. Hoe, hoe zit dat? Hoe zit dat in elkaar? Uh, tussen mij en Stefan, zo heet hij, mijn dom dan. Die, wij hebben eerst heel veel gepraat eigenlijk. Oh ja? Ja, wij zijn nu vijf jaar met elkaar. En het eerste half jaar hebben wij alleen maar zitten praten. En waarover dan allemaal? Over hele rare dingen. Over, gewoon over het normale leven. Maar ook gewoon wat we allebei wilden. Qua seksualiteit heel erg? Ja. En wat doet Om... dat als je zo veel en vaak met elkaar praat erover? Wat doet dat voor de relatie? Uh, het geeft vertrouwen. Hmm. En wij hebben vert het vertrouwen met elkaar nodig. Want ik leg in principe heel graag gezegd, ik leg mijn leven in zijn handen. Maar, want je hebt het over de SM nu. Want hoe is de ja. rolverdeling? Ik ben de Slavin. Jij bent de Slavin en hij is de, hoe noem je dat ook weer? De, de, de dominant. De master, de, de, de dominant. De dominant, ja. Oké, de, de, de, ja. oké. Okay, okay. En je legt letterlijk je leven in zijn handen. Ja, want ik hang wel eens op kop. Wauw. Letterlijk en gelukkig echt op zijn kop, dan, dan hebben we een houten kruis en een takel heeft hij dan bij hem in huis. En dan maakt hij me vast met touwen en dan hang ik letterlijk op zijn kop. En, en, en, en wat zegt hij dan? Of hoe, hoe heeft hij, nou je bent natuurlijk vastgebonden, maar hij heeft de controle over jou. Ja. Als ik zeg, heel stom, als ik zeg rode rozen, midden in het spel maakt hij me gelijk los. Dat is jullie codewoord, rode ja. rozen. Want ja. dat werkt zo, hè? waarom moet je een codewoord hebben eigenlijk voor ze? Uh, ja, dat, dat is bij ons eigenlijk vanzelf gegaan. Het is puur om... Als, in principe is het zo dat op papier de dominante macht heeft. Ja. Maar eigenlijk heeft de slavinde macht. Oh, is dat echt zo? Ik heb dat nooit als... begrepen. Leg eens uit hoe dat werkt. Nou, als ik nee zeg, is nee. Maar je bent toch ondergeschikt? Ja, maar je bent ook mens. Dat Heel veel mensen zien het als, als, als object... En tuurlijk, in een spel ben je dat. En tuurlijk, dat wordt wel gezegd tegen je. Maar je bepaalt eigenlijk je grenzen. Het is, een, het, het is toch een manier om je grenzen te bepalen, zeg jij? Ja. En wat haal je er dan uit? Je zegt dat het is... Het is, het is uh, je vindt het gaal, je vindt het sexy. Wat is er dan sexy aan bijvoorbeeld op je kop hangen op een kruis, wat je net vertelt? Uh, het, het is voor mij de, de controle uit handen geven. Hm. Want in het, is, omdat, ja? ik heb in het dagelijks leven heb ik een hele, hele, hele, hele zware baan. En met heel veel controle wat ik zelf moet uitvoeren. En hierdoor kan ik het even uit handen geven. Hier kan ik gewoon even door ontspannen. De, omdat, omdat er constant tegen jou wordt verteld wat je wel en niet moet doen. Je hoeft eigenlijk helemaal geen beslissingen te nemen voor jezelf. In nee, dat want hele ik, ik, ben, ik ben eigen baas namelijk. Want ik heb een eigen bedrijf. En daarin is dat zoveel druk voor jezelf. En doordat Stefan in mijn leven is, heb ik gewoon één keer in dezelfde tijd die rustmomenten. Oké, okay, maar je hebt rust en je hebt seksueel verlangen. Want het is niet, het is niet een soort sauna-middag voor jou, toch? Het is behalve dat je even dus blijkbaar je verstand op nul kan zetten... is het ook heel sexy. Ja, maar het, het, het leuke is, ik heb geen seks met v van. Helemaal niet? Nee, omdat hij homo is en ik lesbisch. Wacht even, wacht even. Dus die BDSM-relatie die jullie hebben al vijf jaar lang... Ja... Dat is, is, dat is er eentje van SM maar, en vriendschap, maar niet seksueel. Maar het is He? wel geil. Ja. Wauw. En mijn wow. vriendin heeft daar gewoon lekker plezier van. Jouw vriendin, Want hoe heeft jouw vriendin het plezier van jouw BDSM-relatie? Nou, als ik heel simpel, als ik zo lekker rustig thuis kom na, na een middag spelen... ...kruip ik lekker tegen haar aan en ben ik gewoon weer haar meisje. En natuurlijk gebeuren er dan dingen in bed dat je denkt van hallo, hey. Maar dat heeft ook alweer zijn voordelen voor ons allebei. Want zo hebben wij ook een hele goede relatie. Ja, ja, ja. Hé, Serena, ik wil jou vragen even te blijven hangen. Het nieuws komt eraan. Maar als je even blijft hangen, gaan we na het nieuws daar hier wel nog even over doorbrengen. Ik heb nog allemaal vragen. Is goed. Oké, tot zo. Tot zo.